Uh, ...een van de dingen waarbij nou de hele wereld uh, uiteen was... ...of het nou een cultuurhistorisch centrum zou moeten zijn... ...of een beeldende, kunst, een beeldende kunstcentrum. Nou, en waar willen we dus nu met z'n allen heen? Als we het hebben over levensvatbaarheid van een museum... ...dan uh, hebben we volgens mij, heb ik u ook bij die algemene beschouwingen al geschetst... ...dan is het zijn van... een. Cultuurhistorisch centrum, oftewel het culturele centrum wat het ooit was, is niet levensvatbaar. Um, als de heer Sandberger zegt: um, we, nou, we, we moeten het maar loskoppelen van de ambo organisatie, want dan zijn we die overheid kwijt. Nou, was dat nou maar waar? Was dat nou maar waar? Die overheid, die blijft en die blijft en die blijft. Hoe u doet, doet u het, die blijft. Het gebouw is van ons, overheid. De, de, de, de, de staf die hier aan het werk is, die overheid, die blijft. Uh, de medewerkers... Bij interruptie, voorzitter. Meneer in Simons. Ik hoor uh, de wethouder betogen dat de overheadlasten zullen blijven. En ik meen dat ik daarnet iets anders heb gehoord van hem. Dat lijkt me heel sterk dat u iets anders van mij heeft gehoord. Want ik heb uh, de vorige keer en in de informatieraad... En bij de behandeling van de voorheersnota heb ik al gezegd... En we komen, we ik komen voor... tot een bezuiniging. Die staat ingeboekt. Maar aan de andere kant blijft er altijd overheid achter. En die loopt nog een aantal jaren met ons mee. Dat heb ik altijd betoogd. En ik kan het ook niet anders op die manier betogen. Uh, voorzitter, ter explicatie... Ik herinner de wethouder eraan dat hij net als antwoord op de diverse uh, algemene beschouwingen heeft aangegeven. En er werd namelijk ook gesteld, als je dat weghaalt, dan blijven toch, wat het was onder andere een onderdeel wat, wat ik heb genoemd, dan blijven die overheidskosten doordrukken. Toen zei u, nee, dat, dat is er niet. En nu zegt u, ja, ze blijven wel degelijk doordrukken. Nou, nou, dat heb ik niet gezegd Nee, dat heeft mevrouw Keurenson. Uh, in een, andere context, in een heel andere context Misschien, maar ik heb het in ieder geval niet gezegd. En ik zeg niks anders dan altijd... als er iets weggaat, dat heb ik ook gezegd... toen GBKZ wegging, er blijft altijd... of de, de Belastingdienst naar het GBKZ ging... er blijft altijd... Dit, dit bestrijd ik over het GBKZ, want daar hebben we hele mooie discussies over gehad. Maar Goed. dan hebben we het met en de gelukkige. nog We is nu over. niet het onderwerp. <laughs> we blijven bij het onderwerp, heren. Er blijft altijd overheid achter. Dus... Uh, wat dat betreft, uh, dat poet je zomaar niet weg. Um, de heer Bluis, um, en, en als hij dit nog een keer wil horen, twee weken nadat ik het al tegen hem gezegd heb, uh, heeft gelijk, want dat heb ik toen ook al gezegd in de Informatieraad, dat wij het als zodanig niet hebben besproken. Alleen de context was een andere. De nota stond namelijk op de agenda van de Raad. Toen kwam de motie van de heer Simons om dat onderzoek te gaan doen. En toen hebben we met elkaar afgesproken: dan halen we de nota nog even van de agenda af en die gaan we die later behandelen. Alleen die nota is inderdaad nooit meer aan de orde gekomen. En dat heb ik twee keer geleden ook gezegd. Dus dat klopt. Um, voorzitter, ja, als ik dan kijk, als ik de motie dan zou zien als, als, als zijn er een amendement, dan, dan, dan, dan, dan denk ik van nou dat amendement zou ik dan toch moeten ontraden. Want het brengt ons niks. Het brengt ons niet verder. En dat is een hele andere dan wanneer je gaat kijken naar een museale invulling. Met bijvoorbeeld het Rijksmuseum Of zoals in de tijd de collectie Atema. Dat zijn andere dingen. Dan praat je over andere grootheden. Maar een levensvatbare vorm. Zoals hier geformuleerd. Uh, zie ik in ieder geval niet. Op basis van de gesprekken die er geweest zijn. Mevrouw Rietkerk. Kort... Nou dat is ook wat ik net bedoelde. De overwegingen kunnen wij in mee. Maar de tekst. Uh, Verzoek het college is de tekst die meneer uh, Tonen net zegt. Ja, vind... Dat was wat het college betreft. Uh, ja, wat mij betreft. Mevrouw wel... Geurenson. Dank u voorzitter. Ik denk dat ik nog even uh, wil reageren op de heer Simons. Want daar ging het met betrekking tot de overheid, die opmerking in Bigname gemaakt. En dat had te maken dat het bedrag wat wij hebben opgenomen als bezuiniging in deze, dat is 140.000 euro... en daarin zit geen overheid. Dat is dus een directe bezuiniging. En daar ging het op. En als je dan praat over FTE... is het uh, structureel voordeel FTE van uh, FTA van 70.000 euro... en het voordeel in de exploitatielasten van 70.000 per jaar. Wat we op dit moment, zouden besparen dan. En in dit kader wil ik u ook even aan herinneren... dat u het college een, in een motie een overweging heeft meegegeven... En een overweging dat is genoemd onder punt B. De motie is ook, ook aangenomen door deze raad. Langere termijn worden diverse besparingen genoemd. En daarbij wordt als optie meegegeven museum museumverkopen. Zeker voor zelfstandigen. Ik dank u. Meneer Babbeke Wilson, is dat een uitnodiging om het debat te starten? Of uh, was dat nog een interne reflectie die naar buiten kwam? Nee, ik, ik, moest, ik, moest, ik moest lachen om de puntige reactie van de wethouder. <laughs> Oké, okay. goed. Wie wenst in tweede termijn nog het debat? Of is dit voldoende geweest? Mevrouw Rietkerk. Uh, de PvdA zal, zal een amendement indienen op het uh, museum. En dan uh, met de tekst uh, dat wij het onderzoek onderzoeken met de nieuwe mogelijkheden. Meneer Paap. Of meneer Lemmers, maakt mij niet uit. <tus> ja, jij ja, komt in een goed verhaal. Wat? Meneer Meneer ja, ik wou er even terugkomen, dus een beetje de terechte angst van meneer Tonen dat het aantal verenigingen dan op dat moment onder elkaar de dienst zouden moeten gaan uitmaken in een uh, nieuwe constructie. En dat wij geleerd hebben dat dat niet werkt en dat dat heel veel geld misschien zou kosten. Maar dat was dus niet het idee. En om nou te zeggen van, uh, we kiezen, het wordt een dependance of het zou een dependance kunnen worden van het Rijksmuseum. Of we zou op een, hele, op een andere constructie uh, uh, binnen die, uh, dat juridisch verhikkel met een aantal uh, verenigingen aan de gang gaan. Dat staat nog open. Maar in eerste instantie uh, uh, sluit ik me aan bij uh, mevrouw Rietkerk wat betreft onderzoek. Oké, okay, meneer Simons. Voorzitter, ik zou graag met degene meedenken die hier uh, een andere wending aan willen geven aan de motie die voor ligt van uh, Jozeal Zandvoort. Bij voorkeur zou ik er een amendement van willen maken. En inderdaad de gedachtenrichting om dat te sturen op, uh, in ieder geval niet verkopen en de gesprekken ingaan die meneer Demmers net heeft aangegeven, dat lijkt me een hele goede gedachte. Meneer Paap, ja meneer de voorzitter. Hier staat ook uh, natuurlijk. He, van, uh, uh, om toch nog een uh, ultieme poging te wagen. Maar dat wil helemaal niet zeggen. Alleen maar met verenigingen. En of niet met verenigingen. Dus niet uitsluitend met verenigingen. Ja. Uh, Voorzitter. Meneer Stammus. Nee. College nog behoefte aan, aan een slot tweede termijn. of Voorzitter mag Meneer, meneer, meneer Kramer. Mag ik degene wat vragen die allerlei abonnementen aan het indienen zijn en aan het verzinnen zijn. Om her en der grote gaten in deze begroting te schieten. Ik zou het wel graag willen dat er morgen dan ook vanuit hun een dekking komt. Want dat verhaal... Dat heb ik het heb het al drie keer in. gezegd hoor. Ja, maar vooralsnog nou, gaat voor het, het om PM-posten. Ja. Nou, bij het museum duidelijk niet. Dus daar zou ik dan wel voor die 120.000 is het uit mijn hoofd. 140.000 zelfs... een dekking voor willen hebben. Mevrouw Sandbergen, Voorzitter, even tot slot... van deze discussie over het museum... toch even een hartekreet... naar de... gemeenteraad... Uh, waar ik mee begon met mijn betoog, dat als je op een gegeven moment uh, tot de slot komt dat dit museum verkocht, zeker gesloten moet worden, uh, realiseer je dan wel uh, dat er uh, grote cultuur-historische waarden verloren gaan. En dat wilde ik nog even benadrukken. A, daar, daar, moet, daar moet wel een oplossing voor gevonden worden. Daar ben ik mee eens. En daar pleit ik toch nog steeds voor. Die, die nota met culturen die we nog nooit hebben gehad. Dat daar toch wat aan gedaan moet worden. Of moet het ook weer over de verkiezingen heen getild worden? Ja, want het blijft maar liggen. En er zijn toch, de, doordat er wij niks hebben vastgesteld. Lopen we nu toch achter de feiten aan. En dit probleem kunnen wij nu niet tackelen. Ik kijk Sorry, een kleine interruptie. Maar waarom kunt u dat probleem niet tackelen? En kaders ja, en kijkers. Ka ka ja, kunst en cultuur, dat is een hele brede nota. Dat die, als die er komt, als die vastgesteld wordt. We hebben het nu over het museum met een bepaalde functionaliteit waar we keuzes in hebben. En dat hoeft helemaal niet te bijten. En als u een beleidsnota wel hebben op dat gebied, die hebben we wel. De identiteit van Zandvoort, identity marketing, gaat u daar eens in kijken. Hoe u daar vorm aan kan geven. En het sluit helemaal een, een connectie met het Rijksmuseum niet uit. Dan nog een doen aan, aan degene die dat abonnement gaan maken. Dat ze toch iets over het Zandvoortse cultureel erfgoed, iets erover zeggen. Dat daar ook naar gekeken wordt. Dank u wel. Ik geef even het college, nee meneer Demmers. Neemende ik Demmers, neem Demmers, oh, nee. geef even het college kort het woord. Met, oh, de tonen. Ja, voorzitter, ik, ik, ik zie um, graag het, het, het amendement wat eigenlijk ook weer is geamandeerd door de heer net over de cultuur historische uh, waarden. Wat heeft hij gelijk in? Dat moet dan allemaal meegenomen worden in ons verhaal. En uh, ik zie dat graag morgen tegemoet. Uh, alleen, alleen hoop ik dat we als college dan nog wel de gelegenheid hebben om daar nog even naar te kijken. Dank u wel Wethouder Tonen, Wethouder Keurensson. Dank u voorzitter. Ik wil toch wel even een, een kreet ook eens gaan plaatsen. Want we hebben het hier wel over een begroting. En ook een begroting in meerjarenperspectief. U hamert er al jaren op dat we de financiën op orde moeten krijgen. Dat we de schuldenlast omlaag moeten brengen. En dat we richting de toekomst moeten kijken. Dat betekent ook namelijk dat we voor de aankomende jaren ook een sluitende meerjarenraming neer moeten gaan leggen. En als u kijkt naar de meerjarenraming, ook voor de aankomende jaren, dus vanaf 2015 en, en verder. betekent het ook dat we de algemene reserve op orde moeten gaan brengen. Dat betekent dus dat we gaan storten. Daar is in voorzien. Ik wil u op dit moment meegeven dat met voornoemde wijzigingen u op dit moment in meerjaren perspectief 160.000 euro nadeel in 2015 in de begroting schiet. Dat betekent de storting in de algemene reserve... omlaag gaat van 426.000 naar 266.000. Ga ik hem extreem doorzetten? Dit is een twee derde bezuiniging. Dan zeg ik op dit moment... dat zou dus ook feitelijk betekenen... dat u een een derde lastenverzwaring... daar ook tegenover zou moeten zetten... en ook zou moeten dekken. Wilt u recht doen aan uw uitgangspunt? Tweederde bezuinigen... Een derde lastenverzwaring. Ik geef het u even mee, meneer Bluis. Ja, ik snap niet waar u zich druk over maakt. In principe, gebouwde krocht hebben we op nul gezegd. Dus dat bedrag dat kunt u inboeken. Die min 140, want die is gewoon weg hoor. En vervolgens, ik denk dat er een meerderheid is dat het museum op een andere manier gerund kan worden. Dus ik zie helemaal niet dat we iets moeten dekken op dit moment, eerlijk gezegd. U geeft zelf altijd aan... een financieel verantwoorde huishouding... ook in meerjarenperspectief. En dat hou ik u voor, want dat betekent namelijk ook... dat bepaalde stortingen in de algemene reserve... niet gebeuren. Dan mag u mij uitleggen... op het moment dat we besluiten het museum dus... te verkopen... en het abonnement aan te nemen van de grote kroch... wat er dan verandert? Volgens mij verandert er helemaal niks. Ik geef het u nogmaals mee... er staat ingeboekt als dekkingsvoorstel... voor het museum... 140.000 euro. Dat zult u moeten dekken. Wilt u op een gegeven moment... U zegt, geef zelf altijd aan... Kom op een gegeven moment... Breng de Algemene Reserve op orde. Zorg dat je financiële huizenboekje op orde is. Dit zijn op een gegeven moment dekkingsvoorstellen... die zijn opgenomen... die u nu niet met dekking gaat aankomen. Ik hou het u maar gewoon voor. En dit uh, debatje ga ik even beëindigen... want u heeft nog even de tijd om daar vanavond en morgen nog over na te denken. Er komt nog een groot onderdeel financiële positie. Daar hoort dit ook voor een stukje bij. Dus als die verduidelijking er nog niet is, komt die morgen in debat terug. Want anders gaan we weer een herhaling vervallen. Is er ter zake het... Dames en heren, ik snap dat u het allemaal spannend vindt en belangrijk... maar ik probeer hier toch een beetje de centrale regie voor u te doen... Is er nog iets wat nog niet is gezegd op dit onderdeel museum? Ik had het beeld van niet. Goed, dan is het debat ook op dit onderdeel beëindigd daarmee. Ik schors deze vergadering en open de vergadering... morgen 6 november om 8 uur s avonds. Dank u wel. Ja, het, uh, dat was dus uh, het einde van uh, deel 1. Uh, we wachten even op... Uh, Pieter, die vanuit de raadzaal uh, het een en ander uh, zal toelichten. Hij uh, heeft de sfeer wat meer meegemaakt. Uh, de twee uh, grote onderwerpen, de krocht en uh, het museum... Uh, daar zullen we nu uh, over gaan praten nog, of even wat napraten. De, de, de raad is wat betreft de krocht uh, heel duidelijk. Die moeten we houden en we moeten een manier vinden om... Uh, de exploitatie van de krocht aantrekkelijker nog te maken... door de krocht te renoveren... en een andere manier van de exploitatie te vinden. Het museum, daar zijn de meningen behoorlijk over verdeeld. Die variëren echt van sluiten en afstoten... tot en met proberen een andere partner te vinden... die het museum onafhankelijk van de gemeente Zandvoort wil runnen... en mogelijk zijn eigen creativiteit inbrengen. Uh, Pascal, uh, zullen we even een muziekje draaien tot uh, Pieter Inbelt? Gaan we doen. Oké. Okay. Dus hebben we Pieter aan de lijn. Ja, uh, goedenavond uh, luisteraars. En uh, Don de Grebber. En Pascal, jullie die zo trouw in de studio zullen te luisteren. Het is nu uh, tien over elf. En uh, een schorsing. Morgen om acht uur gaan we weer verder. En als het goed is, dan uh, zetten we dat ook rechtstreeks uit. Eigenlijk zijn er nu twee belangrijke punten in het debat genomen. De port en het museum. En zoals het eruit ziet, uh, zou die kocht... Toch wel via vier abonnementen van de CDA, omdat ondersteund wordt door andere partijen, in feite kunnen blijven. Wel met een, een behoorlijke renovatie. En dan over een jaar of twee, dan is ook de blauwe tram klaar. en dan kunnen ze zien wat er nog precies nodig is of niet. Sloop is absoluut niet aan de orde van de kocht. Het gaat hooguit over de verkoop en die zou er geïnteresseerd kunnen zijn. Het moet eerst aangeboden worden aan de Rooms Katholieke Kerk, aan het Bisdom. Nou, ik kan me niet voorstellen dat het Bisdom zoveel geld heeft dat ze dat weer terugkopen. Dan zou het naar een investeringsmaatschappij verkocht kunnen worden. Maar ja, het moet dan toch weer gehuurd worden. Dus terecht wat Tatus zei, van de VVD, dat betekent dat de huur aanzienlijk omhoog zou gaan voor de verenigingen. Dus ik weet niet of de verenigingen daar blij mee zijn. Dat is de hier van de Kort. Vervolgens heeft iedereen geluisterd naar het museum. Uh, ja, het college die wil er eigenlijk gewoon van af, die zegt we praten niet meer met verenigingsleven, want er komt toch niets meer uit. Dus uh, die zit uh, eigenlijk te denken aan een andere situatie Ook wel verkoop aan een externe partij. Maar er is een belangstelling getoond vanuit het Rijksmuseum om een soort debatons te maken van het museum hier in Zandvoort. En dat zou een mogelijkheid kunnen zijn dat er weer wat extra geld naar boven komt. Dus we wachten nu met spanning af. Morgen zullen eerst gepraat worden over de financiële positie van de gemeente... en alle financiële aspecten. En dan zal daarna de besluitvorming gaan plaatsvinden over de kocht en over het museum... Het was vanavond druk hier op de publieke tribune. Dat is afgeladen. Maar iedereen was uh, toch zeer geïnteresseerd. Ik heb geen boze reacties gehoord. Het is wel opvallend dat er helemaal niet gepraat is over het parkeren. Wat dat betreft heeft wethouder Sandberg een hele rustige avond gehad. Hij had maar één vraagje en nou, die was in een minuut beantwoord. En daarna kwamen er geen vragen meer zijn kant op. Heel opvallend dat er dus niet over het parkeren gepraat is. Goed, dit was het uh, vanuit uh, het gemeentehuis. Iedereen praat hierna. Abonnementen worden besproken. We zien morgen weer terug. Pieter, nog Ik... even een dienstmededeling. Ja, dan. Ja, <laughs> Zet jij de zender even uit? Ik doe de stekker eruit. Oké, okay, dankjewel. Top. Oké, wel Wel Welterust. Rusten. Goed, dit was het einde van uh, het verslag van de raadvergadering. Morgenavond uh, om 8 uur gaan we weer verder. Dank u voor het luisteren en uh, voor zometeen wel te rusten. Bye. A song instead of See it so stretch on forever Oh uh -huh.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 ja of your hand and I understand how much I need your love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 In the eye we've cracked the code We count our dollars on the train To the party And everyone who knows us knows That we're fine with this We didn't come from money But every song's like gold teeth gray ghosts dripping in the bathroom bloodstains. ball gas